Het Openbaar Ministerie heeft een landelijke werkgroep opgericht... die moet bekijken hoe er sneller kan worden opgeschaald bij vermissingszaken. Aanleiding is het onderzoek in de zaak Millie Boele uit Dordrecht. Toem erkent de kritiek van de evaluatiecommissie... dat de vermissing van het meisje vorig jaar werd onderschat door de politie. Leidinggevende hadden sneller bij elkaar moeten komen om besluiten te nemen. Het opheffen van de noodtoestand in Syrië zal weinig veranderen... aan de onderdrukking in dat land, dat vrezen mensenrechtenorganisaties. Dus een paar uur nadat de regering had ingestemd met de opheffing een prominent lid van de oppositie opgepakt. In Syrië eisen demonstranten al weken de intrekking van de noodwet. Bij die protesten zijn zeker tientallen doden gevallen. De Tweede Kamer wil dat er zo snel mogelijk een eind wordt gemaakt aan de Woekerpolis-affaire. Een meerderheid vindt dat gedupeerden beter moeten worden geholpen en meer geld terug moeten krijgen. Minister De Jager van Financiën moet verzekeraars daarom meer achter de broek zitten, vindt de Kamer.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 Firm. G www.fmzandvoort.nl Tell to... yeah.